Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een conducteur van de NS is vanochtend door twee mannen mishandeld. Toen hij wilde checken of ze waren ingecheckt, werd hij bespuugd en geslagen. Ook stalen ze zijn portefeuille. Dat gebeurde vlak nadat de trein was vertrokken van Rotterdam Centraal. Toen de trein werd stilgezet bij Rotterdam-Alexander, gingen de twee door. Na een zoektocht met onder meer een politiehelikopter is een van hen inmiddels opgepakt. Nooit eerder waren we zo negatief over de economie en onze financiële situatie. Het consumentenvertrouwen ligt volgens de CBS zelfs lager dan tijdens de coronacrisis. Het zijn geen vrolijke cijfers, zegt mijn economiecollega Lisa Schallenberg. Nou, we zijn eigenlijk op alle punten zijn we negatief. Vooral over het economische klimaat, dus wat we zien gebeuren om ons heen. Maar ook over onze eigen financiële situatie. En we vinden het ook geen gunstige tijd voor grote aankopen. En veel mensen denken dat het komend jaar niet veel beter zal worden. Noem maar Het is dan spannend of Jorginho Wijnaldum bij het WK-voetbal in Qatar kan zijn. Bij een training bij zijn club Aas Roma is hij ernstig geblesseerd geraakt aan zijn scheenbeen. Het is niet duidelijk of het gebroken is of dat er een scheurtje in zit. Als het een breuk is, is Wijnaldum waarschijnlijk niet op tijd weer fit. Het WK wordt afgetrapt in november. En dan gaan we het nu hebben over... Ja, de Pizza Hut. In Nederland kennen we de bloemkool en courgettebodem al. Maar in Japan serveren ze nu mini-pizza's met een rijstbodem. Je kan verschillende toppings kiezen, zoals kip teriyaki of pepperoni. Het is allemaal omdat de prijzen voor graan daar, net als hier, de pan uitreizen. De rijstpizza blijft zeker zes weken op het menu. Maar als hij in de smaak valt, blijft hij misschien langer staan. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 23 graden aan zee en 28 in Limburg. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een kapotte auto op de A10-ring noord richting Zaanstad... bij de Koenten op drie kilometer file. Een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A22-Beverwijk richting Velsen. Door werkzaamheden bij knooppunt IJmuiden. Vijf minuten vertraging.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 geen aandacht aan besteed. Dus heel veel mensen zijn heel erg teleurgesteld. Maar die uh, dat, dat paardmodel loopt inderdaad al, al heel lang. Nou, dat zijn jullie uh, wel een beetje de voorlopers van, uh, van watersport ja, in Zandvoort. Nou, wij, hebben, wij zijn ooit benaderd door de gemeente <tus> om na te denken om binnen de sportpool en de deursportlocatie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 Ja, er moet nou, dus gewoon een mooie. Die komen, je bent zeer teleurgesteld ja. in, het, in, het, in het Zandvoortse raad en college uh, gedoe. Ik hoop dat jullie uh, een, een gesprek kunnen krijgen met, uh, met de wethouder ja, en zijn ambtenaren. Ja, wij staan er positief in en wij willen gewoon dat heel graag ook voor Zandvoort uh, doen. Het is zeker van mij, ik heb zo lang aan gebouwd. <laughs>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 En uh, ja, dat is natuurlijk een, een, een geweldige mooie ervaring. En dan uh, gaan we nou terug naar, het, naar, naar de roots, naar het dorp Zandvoort. Ja. Uh, de muziekfestival Zandvoort ZEP, die organiseert samen met jou, Yves Business nodig uit. Ja. Dat gaat nogal wat worden. Uh, ja, ik moet je zeggen, de, die naam die komt eigenlijk... Uh, ik, ik, ik ben vroeger echt uh, met zingen begonnen in, de, in de Café de Kliksbaan voor, uh, voor de Zandse luisteraars die... Uh, die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 Ben, dan uh, kun je al lekkere aardig in het zwiertje het, het volle programma krijg je dan mee? Ja, precies. Inderdaad. Okay. Um, ik begrijp dat je ja, twee keer zingt. Ja, dat klopt. En ik doe natuurlijk ook uh, ja, met de meiden van Ogin, dat het lastiger. Maar natuurlijk ook wel weer uh, een duet met uh, Xander, onder andere. Mm -hmm. Dus uh, we proberen het wel een beetje uh, ja, je, ja. je bent eigenlijk de hele avond in beeld. Ja, ja. En, en je bent ook gast hier. Ik ben gastheer, dus de mensen zien me vaak voorbij komen. Ja, goed. ja het duwet met Ogin, dat had ik ook dus wel als zien. Je me niet, als je me niet leuk vindt, zou ik niet komen. <laughs> nou, die dag kom ik zeker. Ja, ik hoef nou. ook niet zo vet te lopen, ik woon ernaast, dat scheelt. Goed zo. Hey, ontzettend bedankt uh, voor het gesprek. Ik wens jullie heel veel succes en heel erg mooi weer. Nou, je hebt zelf al gezegd, statistisch ja. moet het mooi, dan moet je niet altijd hard roepen. Nee, nee, nee, nee, nee, klop het af, klop het af. Klopt het af, klop het af. Dat, dat af. kan je altijd zien. Nee, maar het, het, het, het... Laat het gewoon lekker weer zijn. goed uit. Het ja, prima. Uit. Uh, Yves, bedankt. En ja, uh, bedankt. We, zien, we zien elkaar volgende week. Gezellig mannen, dankjewel voor jullie tijd. Dankjewel. Oké, okay. wel. Oké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 Then I saw her face Now I'm a believer Not a train Walked out in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her if I tried I'm uh -huh. It's a good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 Ik wist dat jij uh, druk was, want ik zag al de afsluitborden staan er al enzovoort enzovoort. Dat je ja. druk bent met opbouwen. Ja. ja, inderdaad. Ik ben druk met opbouwen. We hebben een super uh, gaaf evenement vanavond. Ik zag al een heel groot podium staan op het podium. Ook, ja. ja. En ik Klopt. heb ook uh, een heleboel artiesten heb ik, uh, staan. Ja, zeven. Zeven live bands. Echt. Liverpool Link, ja? Freek Volkenband. Band, tape. Ja. De Dijk...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 uh, ga, de ga de eerste band spelen. Het is eigenlijk een uh, compleet verzorgde avond. Met eten en drinken erbij. En ja. uh, goede muziek. Ja. Nou, uh, ja. we gaan het uh, zeker zien vanavond. Oké, okay, uh, ik, ik zou zeggen, ga nog maar een beetje rondrennen. Met, uh, met van alles Tafel, wat je nog neer wil uh, zetten. Ja. stoelen parasolle. <laughs> ja. Het is nu een zootje. Nou, het komt vanzelf wel goed om een uur ja. vier, denk ik. Ja, zeker. Oké, okay, dan staat het helemaal voor elkaar. En dan uh, komen we vanavond even kijken. Graag hey, hartstikke bedankt en uh, okay. nou, veel plezier vanavond. Dankjewel. Oké. Okay. Doei. doei. doei. Metal, what a ball. Blue eyes, blue eyes. How can you tell so many lies? Come up and see me, make me smile. I'll do what you want.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 So you have to hide, oh. come up and see me to make me, me smile, I oh. do, do what you want, money.